8 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NLAL Engels leren. Dat staat in een advies van het platform Onderwijs 2032. Dat platform is door staatssecretaris Dekker in het leven geroepen om te onderzoeken welke vaardigheden leerlingen nodig hebben. Het platform vindt dat Engels onmisbaar is om toegang te krijgen tot de wereld. Ook digitale vaardigheden moeten deel uitmaken van de kern van wat kinderen op de basisschool leren. Bewoners van het prader willy huis in het dorp Molenent in Friesland worden stelselmatig mishandeld. Dat zeggen voormalige en huidige medewerkers tegen Omroep Friesland. Thuis is een woonvorm voor mensen die het syndroom van prader Willy hebben. Een aangeboren combinatie van spierslapte, onbedwingbare eetlust en een licht verstandelijke handicap. De bewoners zouden worden geslagen, de trap op- en afgesleept worden en in hun kamers worden opgesloten. De instelling is onlangs al onder verscherpt toezicht geplaatst. Op twee plaatsen in het noorden van het land zijn gisteravond aardschokken gevoeld. De zwaarste in Helm in Groningen had een kracht van 3,1 op de schaalverrichter. De KNMI kreeg meer dan 100 meldingen van mensen die de schok hadden gevoeld. Aan het eind van de avond was er in Emmen een beving van 2,3. Op Twitter schreven mensen dat ze een knal hadden gehoord. Er zijn geen meldingen over schade. Rusland en de Verenigde Staten gaan snel hun militaire activiteiten in Syrië op elkaar afstemmen. Mogelijk komt er vandaag al overleg... Hebben de ministers Kerry en Lavrov gezamenlijk gezegd. Lavrov zei dat militair overleg nodig is om onbedoelde incidenten tussen beide krijgsmachten te voorkomen. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om kleine asielzoekerscentra op te zetten. Ze vinden de centra die het COA wil met honderden mensen te groot. Dat zei voorzitter Wienen van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwzuur. Als gemeenten kleinere centra mogen openen, willen meer gemeenten vluchtelingen opvangen, denkt Wienen.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 Um, daar waar ze ook wel goed was, ontstaan ook problemen. Zeg ik weet even ja. <laughs> ja, We kunnen niet waar. alles aan communicatie wijzen. Nee, nee, nee, het nee, heeft nee. ook met ontvangen en durven doorvragen te maken. Zonder gelijk te oordelen. Ja. Okay. Goed, na nou, ja. volgende week met wordt het mogelijk wat duidelijker. Uh, ja.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 En ja. Uh, ja, uh, volgens Don was dit uh, toch wel een favoriet van uh, onze burgervader. Uh, ja. Toch? Ja. Het, is dat zo? Het geheugen burgervader? van meneer de Grebber is buitengewoon goed. <lacht> Oké. Okay. Nou ja, in het kader van prop moeten we niet al uitzenden. Ja. <lacht> Ik voel me niet aangesproken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh,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 Dit is al exceptioneel voor deze tijd, Twee drinkelingen. Ja, ja, ja ik, ik, ik schrik ervan omdat ik niet die historische kennis heb. En ook een aantal, uh, maar dat zal ongetwijfeld zo zijn... en in die tijd was dat natuurlijk ook nog uh, heel anders. Uh, want als ik het goed heb geteld... is dit de vierde of de vijfde keer in die acht jaar dat ik hier nu zit...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 Ik denk dat met dit compliment uh, de Zandvoortse bevolking zich uh, heel erg kan aansluiten. Wij zijn buitengewoon trots met z'n allen op, uh, op het feit dat daar zo door vrijwilligers zo uh, gewerkt wordt. Het is ja. onvoorstelbaar goed. Ja, ja. ja dat waren uh, jammer van de twee. Ja, i, i, i, het is altijd twee is altijd te veel. Daarmee ja. omschrijft u denk ik ja. heel treffend. We hebben nog een paar uh, onderwerpen en we hebben nog iets heel leuks. Het uh, jubileum van onze dorpsomroeper. Ja. ja, als wij nu naar buiten kijken en de luisteraars thuis, thuis ook, dan schijnt de zon.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 Uh, yeah. verzinnen. Yeah. En die moeten puntig zijn en bondig.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 Graag We gaan, uh, Een uh, plezierig weekend voor iedereen. Okay. En tot de volgende. Hetzelfde. Keer. Dank u wel. En, en u gaat naar uw volgende afspraak: ja. Abba, head over heels. Ja, wees voorzichtig met.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 Ja, kunnen die mee als vrijwilligers? Op... Er, al, er gaan altijd beroepskrachten en vrijwilligers mee op kamp. En dat, dus dat, is, dat is voldoende? Dat is, dat is voldoende. Het ja, gaat echt de oproep voor... Voor de jongeren zelf, de jongeren die mee zelf. willen. En uh, als mensen vrijwilliger bij ons willen worden, dat kan altijd. Dat is, een al, dat is weer een het. ander verhaal. <laughs>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 En er is dus ook veel rouw in dit dorp. En uh, nou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 Maar kan ook, rijd. kom maar lekker langs. Je komt maar langs, ja. gewoon. En we hebben dan om half elf hebben altijd een specifiek thema... en dat is deze keer veilig kopen en betalen op internet.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 wij, wij proberen ook er van 0 tot 101 te zijn. 0 tot 101, dat vind ik ja. wel een hele mooie vraag. Dat, dat is ook een vraagje. Een paar weken geleden hadden we jouw collega die de nieuwe winterbrochure of jaarbroschuur ja. besprak.